Marjet Krol met het NOS Journaal. Een man uit Arnhem die eind vorig jaar zijn zoon van 12 doodstak met een zwaard... is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Volgens de rechtbank is de man volledig ontoerekeningsvatbaar. En daarom heeft hij geen zelfstraf gekregen. De man van 41 viel eind vorig jaar de oudere broer van het slachtoffer aan met een zwaard. De jongen van 12 sprong daartussen en overleefde dat niet. Zijn broer sloeg op de vlucht... Uit onderzoek is gebleken dat de vader een psychotische stoornis heeft. Bij een huisartsenpraktijk in Amsterdam-Noord is een kogel door een raam gegaan. De politie zegt dat er een kogelhuls is gevonden. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. Medewerkers van de praktijk hebben niets gehoord of gezien. De huisartsassistent denkt dat er afgelopen nacht in de buurt is geschoten... al weet ze niet waarom. De beschoten huisartsenpraktijk blijft vandaag open voor afspraken die al waren gepland... België heeft zijn havens illegale staatssteun gegeven... door geen vennootschapsbelasting te heffen. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie. De Europese Commissie had de havens opgedragen... vanaf 2017 de belasting te betalen. Maar verschillende havens gingen daar tegen in beroep. Het Europees Hof van Justitie concludeert nu dat de commissie gelijk had. Eerder verloren de Nederlandse havens een vergelijkbare zaak. De Nederlandse havens stelden toen dat de belastingplicht... tegelijk moest worden ingevoerd met die in de havens in België, Duitsland en Frankrijk. En Guus Hedink is niet langer de hoofdcoach van het Chinese Olympisch elftal. De Chinese bond heeft hem vanwege tegenvallende resultaten vervangen... door de voormalige bondscoach van het Chinese vrouwenteam en een oud spits. Hiddink trad een jaar geleden aan bij China. Het team won onder hem slechts vier van de twaalf wedstrijden. De kwalificatie voor de Olympische Spelen gaat in Azië over vier maanden van start. Het weer nog op veel plaatsen zonnig, overwegend droog en 17 tot 20 graden. Morgen ook zonnig, iets warmer, 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A27 staat behoorlijk vast door een ongeluk van Utrecht naar Almere. Tussen Beeldhoven en Eemnes staat 9 kilometer file. De vertraging is ruim drie kwartier. Er zijn ook twee rijstroken dicht. En er staat een kijkersfile op de A27 richting Utrecht. Voor knooppunt Eemnes heeft het verkeer vijf minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Dat is wat jij van ZFM.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 Bye. Want nu heb ik de power, kan ik Asterix verslaan Vandaag gaat alles lukken, kan er niets te mis in gaan Want vandaag is het mij Ja, ernstig ziek heb ik nooit meer leuk publiek. Moet ik in het Cel gaan wonen? Ga ze kan op klonen? Heb ik acht verstopte vaten? Kan ik morgen niet meer praten? Val ik uit een raam kozijn? Zal ik nooit meer dronken zijn? Het maakt niet uit, maar het is mijn dag. Het is mijn dag. op de Duitsers komen. het is mijn dag. Met je pumelheid is mooi. Het is mijn dag. Echt horsje lachen. Het well. uitja well. well. hey, is mijn dag Stel hem aan, mijn dag Wel Nee, echt serieus niet Is echt mijn dag niet Serieus nu echt niet Nee, echt Mijn dag Wel. Het is mijn dag Oh mama Echt horsje lachen. <laughs>